Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Er komt een verplichte quarantaine voor mensen van wie het bron- en contactonderzoek van de GGD blijkt dat ze besmet kunnen zijn met het coronavirus. Ook moeten mensen die in een land zijn geweest waarvan het reisadvies op Oranje staat verplicht in quarantaine. Dat heeft minister De Jonge laten weten aan de Tweede Kamer. De regeling gaat zo snel mogelijk in. De Jonge wil verder mensen die in risicogebieden zijn geweest verplichten om mee te werken aan een bron- en contactonderzoek. Dat moet nog wettelijk geregeld worden. De verplichting wordt ingesteld omdat GGD's melden dat mensen niet goed meewerken met het onderzoek. Voormalig koffiesophouder Johan van Laarhoven wordt vervroegd vrijgelaten, meldt de NRC en bevestigt zijn advocaat Knoops. Van Laarhoven werd in 2014 in Thailand opgepakt nadat het OM daarom informatie had gevraagd in een onderzoek naar onder meer het witwassen van drugsgeld. Het Thaise OM besloot hem zelf te vervolgen, waarna Van Laarhoven daar 100 jaar cel kreeg. De ombudsman oordeelde dat Nederland onzorgvuldig had gehandeld. Van Laarhoven werd naar Nederland teruggebracht na onderhandelingen met de Thaise regering. Zijn straf is... Is omgezet naar Nederlandse maatstaven. Facebook en Instagram gaan stereotype afbeeldingen, foto's en video's van zwarte pieten verwijderen. Het gaat om pieten die duidelijk met zwarte schmink of make-up donkerder zijn gemaakt. Samen met andere stereotyperende kenmerken, zoals een pruik met krullen of grote dikke lippen. Schoorsteenpieten en roetveegpieten mogen nog wel. Naast zwarte piet gaan de twee sociale netwerken ook bepaalde Joodse stereotypen weren. Volgens het bedrijf gaat het dan om stereotypen die antisemitisme aanwakkeren. Het weer: daar trekken zware regen- en onweersbuien... over het midden- oosten en zuidoosten van het land. De lokale buien kunnen voor veel schade zorgen. Verder is het op de meeste plaatsen droog. Vannacht de opklaringen bij zo'n 21 graden. Morgen opnieuw 30 tot 35 graden... met in het zuiden kans op stevige onweersbuien. Vanaf donderdag is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files... Deze zomer toch de grens over? Alles voor een goede vakantievoorbereiding en de leukste vakanties vind je op anwbnl slash vakantievraag. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon. Zee. Zandvoort Zandvoort en Zomerhit. Dit is de zomer. van Angel woman don't mean me no good mm, Just dig along everywhere I go Give me that woman to get me some dough mm -hmm. <laughs> Dit is CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en dit was Charles Mingus met Devil Woman. Wat een opening. Ik was, toen ik deze platen te leen kreeg, erg blij deze, dit album te ontdekken. Het komt van het album Mingus Oh Yeah. Ik kende het nog niet en Charles Mingus is een van mijn favoriete jazzartiesten. Hij is een uh, artiest die zichzelf ontdekt in zijn muziek. Hij probeert zijn eigen ontwikkeling in de muziek te, te stoppen... Als hij uh, nummers gaat maken met, uh, met, uh, met andere artiesten... dan geeft hij eigen, hij schrijft hij het nummer, hij bedenkt het nummer... hij geeft eigenlijk uh, de andere artiesten... alleen maar mondeling aanwijzingen wat hij wil. Dus er zijn geen akkoorden uitgeschreven. Ze improviseren zoals Charles Mingus het in zijn hoofd heeft. En Jess is voor mij ook een ontdekkingstocht. Ik maak dit programma nu al een uh, ja, fixe aantal jaren... en elke keer weer kom ik nieuwe dingen tegen die ik, uh, die ik nog niet eerder gehoord heb. Die me weer verbazen. En dit ook. Charles Mingus zingt. Het is een, meer een blues nummer dan een, uh, dan een echte puur jazz nummer. Maar het past net zo goed in, in, in jazz. In mijn optiek. En na uh, Charles Mingus is er natuurlijk iets anders. Ik ga verder met um, Jan Akkerman. Jan Akkerman, een Nederlandse gitarist en fluit hij is groot geworden met Focus, de Nederlandse progressieve uh, rockgroep. Maar voordat hij daar uh, furore mee maakte, heeft hij een uh, aantal albums uh, voor zichzelf uitgemaakt. En ik heb hier zijn eerste album liggen, dat heet Talent for Sale uit 1968. En ik ga er twee nummers van draaien. Ik ga er van draaien Backs Groove, wat natuurlijk bekend is geworden uh, door Milt Jackson en John Coltrane. En Revival of the Cat, Jan Ackerman. Oh. Hey. Jan Ackerman met um, Back's Groove en Revival of the Cat. De rest van het album is, uh, gaat meer de poprichting op... wat natuurlijk ook zijn latere uh, carrière uh, meer, uh, meer gestalte krijgt. Ik ga verder met opnieuw Dave Brubeck. Ik had een aantal LP's van Dave Brubeck... en ik heb geprobeerd een aantal nummers uit te kiezen... die niet elke keer uh, terugkomen. Het volgende nummer wat klaar ligt van uh, Dave Brubeck... heet Unsquared Dance... Broek, natuurlijk met Paul Desmond erbij. En het volgende nummer wat ik klaar heb liggen is van um, Clifford Brown en Samen met Zoet Sims. Het heet Gone with the Wind. Trevor Brown Ensemble samen met Soet Sims. Het volgende nummer komt van een, uh, ja, een bijzonder album. Het is live opgenomen op het Noordzee Jazz Festival. Het is uh, het Kees Slinger-octet. Hij heeft een uh, uitnodiging gekregen... om in uh, 1982 uh, een band samen te stellen. En uh, daarin heeft hij uitgenodigd Dusko Gojkovic, Ferdinand Povel, Ruud Brink, Kees Mal, Herman Schoondewald, Kees Slinger, Fred Pronk, Peter Ima. Ze hebben een uh, fantastische optreden gegeven... waar een uh, mooi album van is uitgekomen. Ik ga ervan draaien. Vi... Vi... Fofum, een nummer van uh, Wayne Shorter... We luisterden naar het Kees Slinger Octet, live op het Sea Jazz Festival in 1982. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen is van het uh, Horace Silver Quintet. Het nummer heet Sister Sadie. Dat was het Horace Silver Quintet met Sister Sadie. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen... is van uh, iemand die we nog niet gehoord hebben vandaag. Chad Baker samen met Russ Freeman op piano. Het nummer heet Love Nest. Thank you. En Chad Baker uh, Love's Nest. Natuurlijk met dit mooie weer mag natuurlijk de nova niet ontbreken. En daarvan heb ik er een aantal klaar liggen. Ik had er een klein beetje op gerekend. De eerste is uh, van het album van Stan Gets, featuring Astrid Gilberto. Het album heet Gets O Gogo. -Go, en het nummer heet natuurlijk One Note Samba. Bing. het Astrid Gilberto, live opgenomen in het café o One Note Samba. Voordat we verder gaan met uh, de bossa nova, een klein uitstapje naar Cole Shader, die natuurlijk ook heel veel uh, bossa nova muziek gedaan heeft. Maar ik heb een uh, ander nummer klaar liggen, dat heet Loot Zero... met Loot Zero. Sergio Mendes is natuurlijk een andere hele grote artiest... in de Bossa Nova. Hij is begonnen bij uh, Antonio Carlos Jobim. Hij heeft zijn eigen band opgericht. is uh, door het succes van Stan Getz in de Bossa Nova... Uh, geïnteresseerd geraakt om er een uh, meer commercieel succes van te maken... voor de Braziliaanse muziek. Hij is met een groep Brazil 65 uh, naar Amerika gegaan. Dat liep niet lekker... Hij heeft uh, de zangeres vervangen door uh, Lenny Hall... en is een uh, nieuw album begonnen en dat heet Brazil 66. En daarmee heeft hij een heel groot succes behaald. Namelijk met het nummer Maske Nada. Samba está o que eu quero em samba Este samba que é misto de maracatu. Essa mais o pé tu veio. Salva de pedudo. Mas quem nata? Um samba como está tão legal. Você não vai querer. Sergio Mendes met zijn Brazil 66. Massa Canada. Ik ben alweer toegekomen aan het laatste nummer van uh, deze CFMJS-uitzending. Maar voordat ik eraan ga beginnen, wil ik eerst even mijn dank uitspreken aan Francis Mirjam voor de input. Uh, de muzikale input die zij hebben gegeven, de plaatsen van hun vader. En mijn vader Jan van Sluisdam en zijn zus Mieke van Sluisdam. Samenstellingen en regie Jeroen van Sluisdam. Ik ga verder en sluit het nummer af, laatste uur af met Berimbau van Sergio Mendes en Brazil 66. Birimba, birimba, birimba.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 Birimbau, birimbau, birimbau, birimbau, birimbau, birimbau, birimbau, birimbau. Capoeira me mandou, dizer que já chegou, chegou para lutar. Birimbau me confirmou, vai ter brigada já novo, tristeza camarada Quem o mente pensa. Nem trai om kieker, zou seu banking just neubij is vai, não vai e neubing. In vai. tentjes in, nooit dentro de si gaan, sai heeft geen geld, amar. Ninguém geen de niemand Não vai geld, niemand heeft geen geld, niemand heeft geen bom. niemand heeft geen u luistert naar Sergio Mendes met Brazil 66 en Birlingbouw. Dit was 4MTS. Vandaag heel vanaf vinyl. Graag tot de volgende keer. Fijne zondag. Que bom! Nem cair se não dizer que cai. Cai, beirim bom, beirim bom, beirim bom, beirim bom, beirim bom, beirim bom, beirim bom, beirim bom.